7 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Kamp trekt PvdA over de streep over het pensioenakkoord. Denemarken krijgt vrouwelijke premier en de ruimtevlucht André Kuipers opnieuw uitgesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer staat positief tegenover het pensioenakkoord van eerder deze week.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 Om de gevolgen voor zwakke groepen te beperken stelt het kabinet extra geld beschikbaar. Ook de afzonderlijke begrotingsstukken zijn al gepubliceerd. Het kabinet is zonder meer van plan aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek zijn in 2015 uit het basispakket te halen. En een paspoort is in de toekomst tien jaar geldig in plaats van vijf jaar. Minister Hillen betreurde dat zijn uitspraken over de missie in Kundo schadelijk zijn geweest voor het draagvlak van de missie. Hillen zei vorige week dat hij het raar vindt dat de missie niet militair mag heten, terwijl er al bijna alleen maar militairen aan meedoen. De minister benadrukte nu dat de missie een geïntegreerde politiemissie is en dat het niet om militair vechten gaat.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 Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft op het laatste moment uitstel van executie verleend aan een ter dood veroordeelde moordenaar. Zijn advocaten hadden bezwaar gemaakt omdat tijdens het proces sprake zou zijn geweest van racisme. Een psycholoog die optrad als getuige deskundige had gezegd dat zwarte mensen vaker in de fout gaan als ze na een celstraf weer in de maatschappij komen. Zijn executie is nu voor onbepaalde tijd opgeschort.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 ANWB verkeersinformatie. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd met een auto en aanhanger. De weg is vrij, maar tussen Harningsveld, Giesendam en Alblasserdam rijdt het nog wel langzaam over 8 kilometer. Ook de A15, maar dan verder in de richting van Europoort. Tussen Pernis en Spijkenissen 4 kilometer. En vandaag en morgen zijn er de luchtmachtdagen op de vliegbasis Leeuwarden. Daarom is de A31, de snelweg tussen Harlingen en Leeuwarden.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 Al 55 jaar in beweging tegen spierziekten en bewegingsstoornissen. Laat Eon bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van Eon. Serieus beter. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het was een uh, tumultueuze dag gisteren. De miljoenennota lag opeens op straat en de toon in die nota is ronduit somber. Houd-minister van Financiën Onno Ruding deelt straks met ons zijn visie... op de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Er stonden ook nog belangrijke debatten op het programma. Onder andere over het pensioenakkoord. En dat werd interessant. Want minister Kamp van Sociale Zaken is er vannacht zowaar in geslaagd een Kamermeerderheid achter zijn pensioenakkoord te krijgen. Na politiek overleg met de Partij van de Arbeid-fractie... kwam Kamp de Sociaaldemocraten op de belangrijkste bezwaren tegemoet. En zo bleek om één uur vannacht dat het pensioenakkoord gesteund wordt... in de Tweede Kamer, zag ook onze verslaggever Wilma Borgman. Midden in de nacht zaten premier Rutte en minister Kamp... weer te overleggen met de PvdA. Over de wensen die ze bij de PvdA nog hadden over het pensioenakkoord welke toezeggingen er nog moesten komen. Want de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 in 2020... is wel prima, vindt de PvdA. Maar de mensen die lang en tegen een laag inkomen hebben gewerkt... moeten zonder al te veel verlies van inkomsten... wel op hun 65ste kunnen stoppen. De steun van de PvdA was voor minister Kamp cruciaal. SP en PVV zijn tegen het akkoord... en ook GroenLinks en D66 willen het anders. En dus kwam Kamp de PvdA tegemoet. En kon hij aan het eind van het debat om een uur of één... opgelucht vaststellen dat hij nu de steun heeft van een Kamermeerderheid. Ik stel vast dat de Kamer de verdere uitwerking van het pensioenakkoord... zoals ik dat met de sociale partners heb gesloten, ondersteund. Ik heb um, kunnen vaststellen dat mevrouw uh, van mij, sprekend namens de fractie van uh, de Partij van de Arbeid, een aantal uh, uh, uh, eisen heeft neergelegd. Ik ben daarop uh, ingegaan op zodanige wijze dat ik denk dat met mijn brief die ik uh, gisteren heb gestuurd en hetgeen ik vandaag in dit uh, debat naar voren heb gebracht, dat ik aan die punten uh, heb voldaan en dat dan ook de, de steun van de fractie van de Partij van de Arbeid zal kunnen worden uh, gekregen. Een kamermeerderheid dat wel. Maar volgens D66 blijft er van het doel van het akkoord op deze manier niks over. Wouter Koolmees. Stukje bij beetje wordt het hele pensioenakkoord uitgekleed, worden allerlei kerstballen aan, aan het akkoord gehangen, om elke keer maar dat effect van lange doorwerken en uh, de hogere pensioenleeftijd, om dat onderuit te halen. Wat, wat is dit akkoord dan uiteindelijk nog waard? Het akkoord is, uh, is een heleboel waard, omdat het gaat regelen dat de pensioenen gekoppeld worden aan de levensverwachting. Dus het is een, een akkoord wat heel veel waard is, omdat het voor, voor ons als overheid en voor de, uh, voor de, sector, de pensioen, voor onze sector duidelijkheid uh, biedt. Maandag wordt er binnen de FNV opnieuw over het pensioenakkoord gesproken. Voor de PvdA is het belangrijk dat uiteindelijk de hele FNV het akkoord steunt. Maar volgens de SP is daar weinig kans op. Paul er zijn referenda geweest: 145.000 tegen, 16.500 voor, 800.000 FVV-leden die tegen het casino-pensioen casino zijn. En mijn sociaal-democratische vrienden helpen een VVD, CDA, kabinet aan een meerderheid voor een casino-pensioen. Bouwvakkers in Nederland en anderen waarvan akten. Dit is een historische gebeurtenis waar we nog heel lang over zullen praten. Maandag is er dus nog een horde te nemen. Maar minister Kamp heeft een meerderheid in de Tweede Kamer... en kan dus vast beginnen aan het uitwerken van de plannen. Daarmee heeft de PvdA zijn zin gekregen... en Kamp een belangrijke overwinning binnengehaald. We blijven in Den Haag. We gaan naar uh, verslaggever Joost Vullings. Joost, minister Kamp is de PvdA uh, opeens toch snel tegemoet gekomen. Waarom is de minister zo soepel opeens? Ja, hij moest wel. Uh, hij ging gewoon uh, zeggen, koppen tellen in de Tweede Kamer. En er was maar één partij bereid zaken met hem te doen. En ik denk dat hij ook snel zaken wilde doen. Uh, en ja, en toen heeft hij gewoon een hele hoop uh, toezeggingen gedaan. Dat de het deed een beetje denken aan het uh, debat. Maar toen uh, Jolande Sap van GroenLinks en Alexander Pechtold van uh, D66 veel eisen hadden. En toen was er ook zo'n moment in het debat waarbij in één keer het kabinet zei... oké, okay, dat gaan we allemaal doen. En dat zag je gisteravond in de Tweede Kamer ook gebeuren. Het kost, het kost wel geld, maar kamp moest wel. Ja, en zoals je al eerder zei, Joost, hè, als je hard knijpt in de minister, komt er altijd nog wat uit. Ja, hij had dus nog wat wisselgeld, inderdaad. Als je ze aan de voeten omhoog tilt, dan valt er nog altijd wel een tientje uit. Oh, je hebt nog de, een mooie. Ja, uit de vestzak. Okay. Ja, precies. Ja. Hey, en is het al duidelijk hoeveel extra dit gaat kosten? Of moet dat allemaal nog berekend worden? Nou, ik, ik, ik, ik geloof dat, uh, nou, dat. Ik heb dat gisteravond. Ik was be meer bezig met de Prinsesdagstukken. Dus daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen, wat okay. dat gaat kosten. Nou, dat komt dan nog. Wij gaan naar die Prinsesdagstukken. Premier Rutte is op zijn zacht gezegd namelijk. Niet blij dat gisteren, door een fout op het ministerie van Financiën... de miljoenennota een dag te vroeg op straat lag. Uh, menselijke fout. Uh, ja, en nu het debat volgende week. Maar nu de fout zo duidelijk aan de zijde van het kabinet ligt... dat er stukken op straat liggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat het kabinet dan ook zo groothartig is... om dan ook uh, een toelichting te geven op hun beleidsvoornemens. <laughs> ik begrijp uw uh, verleidelijke vraag, maar dat gaat niet. Al was het ook maar dat ik het ook niet correct vind... Uh, tegenover de koningin die dinsdag de troonrede uitspreekt. Uh, het is nu... Zou ik zeggen, gezien hoe het gelopen is aan de Kamer om uh, te reageren, de regeringsfracties, de oppositiefracties. En uh, we hebben dadelijk nog alle tijd volgende week in het, op dinsdag en daarna in het debat om er echt over te gaan spreken. Wat, wat dacht u toen u uh, om vier uur hoorde hij ligt op straat? Ja, ik vind ik niet zo beleefd om dat nou, nou u te vertellen. Misschien was dat wel een hele heldere gedachte. <laughs> dat was een hele heldere ja. gedachte, maar die lens het niet helemaal, zelfs niet voor dit. U praat gaat Engels. Shit? <laughs> ik ga dat niet herhalen, maar <laughs> u zit er niet ver naast. Premier Rutte uh, afgelopen nacht, uh, misschien zelfs wel uh, Joost... maar is het nou echt zo erg of is dit een beetje gespeelde boosheid? Want je zou zeggen, wat maakt het nou uit een dag eerder? Ja, uh, toch is het wel heel vervelend hoor. Want het komt natuurlijk heel dom en slordig over... dat dat stuk zo makkelijk van een website af te trekken was. En de afgelopen tijd is er al ja, heel veel ruis ontstaan... door die niet altijd heldere communicatie van het kabinet over de euro... Nou, dat wordt dan in Den Haag vrolijk bij elkaar opgeteld. En dat zijn gewoon ideale voorzetjes voor de oppositie. Die weten daar wel raad mee. Kijk, het was natuurlijk gewoon de planning dat het. Nou ja, vandaag om twee uur zou worden vrijgegeven, al die stukken. Maar daar had, daar had het kabinet ook al spijt van. Want de bedoeling was dat die fractievoorzitters zich terughoudend zouden opstellen. Dat had Kamervoorzitter Verbeet aan Rutte beloofd. Maar de fractievoorzitters wilden daar niet aan meewerken. Maar ja, de ministers hebben wel terughoudendheid beloofd. En die houden zich aan die afspraak. Ja, en daardoor krijg je toch de situatie dat de complete op oppositie uh, over al die plannen heen dendert. Ook nog eens alle belangenorganisaties. En eigenlijk maar tweeënhalve man het beleid verdedigt. Dat is dan Stef Blok van de VVD en Sibrand van Haarsma Buma van het CDA. En die halve man is Wilders. Ja, en het ja, is ook niet zo vreemd dat die eerste twee fractievoorzitters... zo meteen bij ons in de uitzending zitten. Uh, zij willen het kabinetsbeleid denk ik heel graag verdedigen. Want het kabinet begint toch een beetje ja, op een achterstand... in de beeldvorming aan Prinsjesdag. Nou hebben wij ons natuurlijk meteen gestort op die miljoenennota. Joost, maar wij kunnen niet echt groot nieuws ontdekken. Heb jij dat wel kunnen ontdekken? Nee, ik ook niet. Nee, dat, dat, dat klopt wel. Kijk, de meeste plannen, daarvan denk je... hé, hey, dat ken ik uit het uh, Regeren of Gedogenkoord. Ook veel uitwerkingen zijn ook al voor de zomer gepresenteerd. Ja, en wat dan nog overbleef, is de afgelopen twee weken uitgelekt. Maar ik moet wel zeggen dat echt nieuws op Prinsjesdag... ook wel een zeldzaamheid is, hoor. Ik bedoel, wat dat betreft is dat hele gedoe rond dat embargo... eerlijk gezegd ook wel een beetje potsierlijk, En potzierlijk... Van, van mij en mijn collega's op die stukken. Dat, dat is eigenlijk ook wel een gek ritueel ieder jaar. En die oppositiefractievoorzitters... die hadden hun reactie echt al klaar... voordat ze gisteren één letter hadden gelezen. Maar goed, eh, wat, wat dat betreft tot zover deze ergernissen. Nee, het is inderdaad geen echt nieuws. Maar goed, toch is die miljoenenoten wel de moeite van het lezen waard. Eh, is een interessant stuk. Het kabinet geeft bijvoorbeeld aan... hoe zij de positie van Nederland in de wereld zien. Wij zijn erg kwetsbaar door onze e open economie verschokken. Analyseert hoe de eurocrisis is ontstaan... en wat ze eraan willen doen. Het geeft een goed beeld van de overheidsfinanciën. Ja, en, en ook natuurlijk wat het kabinet op hoofdlijnen gaat doen. Maar minstens zo interessant is ook wat er niet in staat. Want immigratie en veiligheid... Toch twee hele grote speerpunten van dit kabinet... zijn in de nota gedegradeerd uh, tot voetnoten. Ja, uh, ja, en als, als er dan uh, niet zoveel nieuws in staat... dan is de toon misschien wel belangrijk, hè? of in ieder geval interessant. Hoe zou je die willen beoordelen? Uh, nou ja, het woord wat, wat, wat gisteren vanaf het begin viel is, is somber. Dat klopt, je zou kunnen zeggen, het is heel erg onzeker. Eigenlijk zegt het kabinet, uh, ja, we gaan uit dat de economie dit gaat doen. Maar door die eurocrisis kan dit allemaal echt heel anders gaan lopen. Kijk, en goed, Nederland staat er eigenlijk gewoon vast in your seatbelts and prepare for impact. Want die 18 miljard, dat is al heel erg pijnlijk. Maar als die eurocrisis niet gekeerd wordt... dan moet er nog, nog eens een keer extra bezuinigd worden. En dat, dat moment kan in zicht komen. Ja, en dat wordt natuurlijk dan wel heel erg pijnlijk. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar het psychologische effect... van deze miljoenennota. Dus er staat geen nieuws in, maar al die maatregelen staan hier op een rijtje. Plus die sombere toon. Ik denk dat de mensen daar wellicht van kunnen schrikken. Ik ben benieuwd wat het met het consumentenvertrouwen doet. Ik, ik heb niet het idee dat mensen vandaag nou eens denken... ik ga eens lekker winkelen. Joost, Vullings in Den Haag. Blijf daar, we komen zo bij je terug. Nou, die vraag kunnen we zo ook wel even stellen aan Onno Ruding. Oud-minister van Financiën over de miljoenen nodig. dadelijk is. Even horen hoe het is op de snelwegen in Nederland. Dennis mooi, vertel. Er staat een handvol files, uh, Lara. Uh, ik begin met goed nieuws. De A15 naar Rotterdam. Uh, tussen Harningsveld, Giesendam en Sliedrecht-West. Zeven kilometer file nog. Maar de lange tijd waren daar twee rijstroken dicht door een ongeluk. De weg is nu weer vrij. Ten westen van Leeuwarden is tot en met zaterdagavond de A31 in beide richtingen dicht tussen Drongrijp en Marsum. Voor de luchtmachtdagen wordt dat gedeelte van de snelweg als parkeerplaats gebruikt. En op de A58 Tilburg-Eindhoven loopt het vast door een ongeluk bij Oorschot. Drie kilometer. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Dus aan de voorkant van die file begint het weer een beetje op te trekken. A76 vanuit België naar Helene, of He Heerlen staat een kapotte auto. En daarom staat het tussen Stijn en Geleen twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wat voor een uitwerking heeft de miljoenennota op het consumentenvertrouwen? Dat is misschien wel een mooie vraag voor Onno Ruding. In de jaren tachtig was hij minister van Financiën en is daarna in het internationale bankwezen gegaan. Meneer Ruding, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u daar iets over zeggen? Hoe zou dat uitwerken op het vertrouwen van, van ons consumenten? Um, ja, niet positief, maar ook niet erg negatief, omdat deze miljoenennota ongeveer is volgens de... Verwachtingen. We zitten nog steeds met die ellende de gevolgen van de financiële crisis. En dan komt dan die eurocrisis nu, nu bij. Dus uh, ja, die verwachtingen waren al niet positief. Het is ook niet slechter dan ik had gedacht. Het is ongeveer ja, uh, het uitwerking ook van de maatregelen die natuurlijk al waren aangekondigd. Bezuinigingen van die 18 miljard. En die zie je nu in levende lijven. Ja, daar is niks aan te doen. Wij vinden geen extra bezuinigingen terug in de miljoenennota en in de diverse begrotingen. Zelfs nu de groei tegenvalt, de zware tijden aan zitten te komen. Is dat nou verstandig? Um, ja, dat is een hele goede en moeilijke vraag. Ik denk het wel. Um, nu geen extra bezuinigingen. Dat zou ook niet passen in de afspraken van dat regeerakkoord van vorig jaar. Maar er is natuurlijk het risico helaas dat als er verdere tegenvallers zijn door de eurocrisis, dat men dan volgend jaar extra bezuinigingen moet aankondigen. Maar nu zie ik daar ook geen, geen reden toe, maar het minste is wel dat die 18 miljard, die toen was afgesproken, 18 miljard euro's in het regeerrekord, dat die wel worden uitgevoerd. Maar ik wil op één ding wijzen, het grootste probleem bij de begroting is al jaren de, betreft de uitgaven in de zorg, dat is bekend. Die nemen natuurlijk toe om alle bekende redenen van de vergrijzing, et cetera. En nu wordt wel gezegd van ja, er zijn extra bezuinigingen in de zorg. En daar wil ik bezwaar tegen maken, want er zijn enorme uh, overschrijdingen in de uitgaven in de zorg. Um, en als je dan een deel daarvan gaat compenseren, dan zijn dat niet echte bezuinigingen. Dat is gewoon minder, meer. Dus wat, wat dat betreft wil ik er wel op wijzen nee. dat de mensen toch in Nederland wel meer extra uh, ja, uh, uitgaven binnenkrijgen die besteed worden aan de zorg... terwijl ze de indruk krijgen dat het minder wordt. En ja, Dat is natuurlijk ja. niet het geval. Maar meneer Ruding, vindt u dus ook... Um, ja. hoor ik dat een beetje door in uw woorden... dat het kabinet uh, met betrekking tot de zorg... niet genoeg doorpakt, niet structureel genoeg... Um, de problemen in de zorg aanpakt? Um, ja... Ik denk dat ze flink wat maatregelen nemen, maar het is, een, het is een, uh, bijna een tsunami wat betreft uitgaven, ook in andere landen. En uh, ik denk het minste wat het kabinet moet doen, is die maatregelen nemen die ze hebben aangekondigd, uh, wat betreft de zorg, of al hebben genomen. Um, maar ja, je moet ook wel rekening houden ook met wat, wat haalbaar is. Dus um, ik denk dat dit ja, een soort verstandige middenkoers is, waar mijn zorgen over zit, en die had ik al bij het regeerakkoord, is dat er te weinig structurele maatregelen, maatregelen tot hervorming van onze economie worden genomen, wat betreft de, het ontslagrecht, de arbeidsmarkt en ook de AOW. Um, maar dat is niet nieuw, dat wisten we al bij het regeerakkoord. Dat vind ik niet voldoende goed en ik vind het ook te betreuren dat... Uh, bij de invulling van al die maatregelen, die 18 miljard... dat er te weinig zit aan de uitgavenkant... en te veel in de vorm van lastenverzwaringen. Ja, maar is dat ook niet de lastige spagaat waarin het kabinet natuurlijk zit? Want aan de ene kant moeten ze die 18 miljard bezuinigen... en u zegt misschien in de toekomst nog wel meer. Dat hebben ze ook al aangekondigd. Aan de andere kant moet wel de economie op gang blijven. Ja, daar hebt u gelijk in. Um, maar... Um, uh, wat dat betreft vind ik dit toch... Uh, ja, die 18 miljard is een matig bedrag. Eigenlijk had je misschien meer kunnen doen. Uh, en uh, de ervaring leert ook van mijzelf vroeger als minister... dat het heel wel mogelijk is om uh, uitgavencorrecties te plegen... en toch de economische groei op gang te houden. Maar dan moet je wel de hervormingsmaatregelen nemen... die nodig zijn voor de economie. En uh, daar heb ik dus wel, zoals ik net zei, wel enige zorgen over. Mm. En hoe komt het, denkt u, dat dit kabinet... Um... ...dat niet doet? Durven ze dat niet aan? Wat ligt daarachter? Nou, ik denk, en dat was natuurlijk al duidelijk vorig jaar bij het regeerakkoord... ...dat twee partijen, VVD en CDA, in het kabinet dat wel willen... ...maar dat er een, een rem zit op dat beleid van echte nodige hervormingen... ...van de zijde van de PVV, die, die eigenlijk niks wil... Uh, blijven zitten op de plaats. Maar dat is niet in het belang, denk ik, van, van Nederland... en van de, ook de groei van de Nederlandse economie. Ja, toch kan het wel, meneer Ruding, want het pensioenakkoord uh, uh, lijkt binnen... en dan hebben ze toch dat stelsel uh, hervormd. Ja, nee, als dat gebeurt, het moet nog blijken... Maar dan ja, het ligt aan, ook, aan de aan aan FNV, hè? Ja, nee, dan is dat een goede stap, maar dat is niet dankzij de PVV. Hè. Dat nee, is dat dan is dankzij de, de anderen, ja. De, de sociale partners en de, het kabinet en ook steun in de Tweede Kamer van de oppositie. En dat is zeer te waarderen. Um, maar uh, ja, op dat punt gebeurt er wat, maar de, ook dat is naar mijn mening nog te weinig. Want ook als je het, het buitenland ziet, uh, die verhoging van de AOW-leeftijd, die zal verder moeten dan die, dan die 66 jaar vanwege de toenemende hè, levensverwachting. Dus dit is eigenlijk het minimum, het pensioenakkoord wat, uh, wat nodig is. Uh, niet het maximum, maar het minimum. Meneer Ruding, hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar Denemarken. Daar heeft een grote ommezwaai plaatsgevonden. Het land krijgt niet voor het eerst alleen een vrouwelijke premier, Helle Tonning-Smit. Bij de parlementsverkiezingen van gisteren wonnen de Sociaaldemocraten. Daarmee krijgt het land voor het eerst in lange tijd geen centraal-rechtse regering meer. Ja! Een Sociaaldemocraten is en stoor een de kracht in Denemarken. Ja! En dat was ze. Helle Tonning-Smit. De Sociaaldemocraten zijn nog steeds een grote en dragende kracht in Denemarken, zegt ze. Gaan we over praten met onze correspondent in Scandinavië, Rolien Kreton, nu in Kopenhagen. Rolien, was geen verrassende uitslag meer? Hè? Nou, het lag uh, lange tijd wel heel dicht bij elkaar. Dus het was best wel uh, spannend. Maar het is wel ja, in ieder geval nieuwe politiek in Denemarken. Uh, Denemarken heeft de afgelopen tien jaar inderdaad een centrumrechtse regering gehad... met gedoogsteun van de Deense Volkspartij. Dat is zeg maar de Deense PVV. En ja, die regering werd steeds weer herkozen omdat het immigratiebeleid de afgelopen keren ja, echt centraal stond. En ja, immigratiebeleid was natuurlijk altijd het stok, of is nog steeds het stokpaardje van die Deense PVV. Die partij is de afgelopen tien jaar alleen maar gegroeid. Maar ja, nu is daar voor het eerst verandering in ingekomen. Het ging dit keer ja, eigenlijk alleen maar over de economie, eh, economische problemen, en niet over de immigranten. En dat eh, betekent voor de eerste keer dat die Deense PVV. Eh, is uh, Stemmen heeft verloren. En ja, dat hij uh, dat nu geen invloed meer heeft. Hm. Nou, je zei al, uh, het vorige kabinet heeft lang geregeerd met een gedoogpartner. Wat zijn de mogelijkheden voor een coalitie op dit moment? Nou, er zal in ieder geval een minderheidsregering komen. Uh, dat is eigenlijk traditie in uh, Scandinavië. En dat zullen dan twee of drie uh, coalitiepartners uh, worden... waarbij de belangrijkste partij de sociaaldemocraten uh, worden. En die krijgen dan, uh, uh, die hebben coalitiepartners... en krijgen gedoogsteun van een, een, uh, de oud-communisten. Ja, en zij zullen zich ook vooral moeten richten op uh, bezuinigingen. Uh, en de sociaaldemocraten die willen... Dat de Denen uh, langer gaan werken. Dus die werken nu 37 uur en uh, Sociaaldemocraten willen dat ze 38 uur gaan werken. Dus dat is een van de speerpunten de komende tijd. Ja, en Na tien jaar uh, waren de Denen uitgekeken op die Deense Volkspartij. Die gaat nu weer de oppositie in? Die gaat de oppositie in. Het zal wel moeten en het zal flink winnen zijn. Ik zag uh, de partijlijsten van die Deense Volkspartij die heeft natuurlijk de afgelopen jaren alleen maar, uh, is alleen maar gegroeid. En ja, voor het eerst uh, zag je er eigenlijk met een brok in de keel, uh, zat het heel erg moeilijk. Het, het, is voor haar misschien, het zijn voor haar misschien ook de laatste verkiezingen. Maar dat betekent niet dat dat immigratiebeleid in Denemarken zal worden versoepeld, omdat... Ook het linkse blok in grote lijnen eh, achter dat strenge immigratiebeleid van Denemarken staat. Ronnie Creton over de politieke ontwikkelingen in Denemarken. Else 4 ontleed wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand en bekijken de zaak van verschillende kanten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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Radio 1, het NOS Journaal. Kamermeerderheid voor pensioenplan. En Denemarken krijgt eerste vrouwelijke premier. Goedemorgen, het is half acht. Mijn naam is Ewout de Jong.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 De aankomende Deense premier is 44 jaar. Ze heeft internationale ervaring opgedaan in het Europarlement en is nu al zes jaar de leider van de Deense Sociaaldemocraten.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 Een uitzending van het RTL-programma De Villa wordt geschrapt omdat een van de deelnemers veroordeeld blijkt te zijn voor de stoeptegelmoord. Uit respect voor de nabestaanden is de aflevering waarin de jongen zat geschrapt. Hij heeft vijf jaar in de gevangenis gezeten. Bij de moord uit 2005 kwam een vrouw om het leven toen een tegel van een viaduct werd gegooid. En vandaag wordt er gestemd in de ministerraad over het Burka-verbod. Maar of het verbod er nu wel of niet komt... Burka-dragers hoeven in ieder geval de boete niet zelf te betalen. Dat doet namelijk een Franse zakenman. Hij gaat de boetes betalen van Nederlandse vrouwen... die vrijwillig een Burka dragen. Zakenman Rachid Nekas rekent ook al af in België en Frankrijk, vertelt hij. Het gouvernement belge België en ont hebben besloten om deze qui die niet de les libertés fondamentales. ik heb dus besloten om de eerste amendes te betalen... in Brussel...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 AMB-verkeersinformatie ah, met een handvol files die ik allemaal kan noemen. De A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 4 kilometer. Eerder vanochtend is verderop een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij daar. A15 naar Europoort. Tussen Pernis en Hoogvliet, 5 kilometer. daar staat een kapotte auto. En de A31, de snelweg tussen Harlingen en Leeuwarden... die is tot zaterdagavond in beide richtingen dicht tussen Dronrijp en Marsum. Dat gedeelte van de snelweg wordt als parkeerplaats gebruikt voor de luchtmachtdagen. A58 Breda Eindhoven bij Morgestel 3. En in het zuiden van Limburg staan er een tiental auto's met lekke banden op de A76 vanuit België naar Heerlen. Tussen Stijn en Geleen levert dat 2 kilometer file op, want de rechterrijstok is dicht. En door die file loopt het ook weer vast op de A2 Eindhoven Maastricht. Voor het knopend Kerens Heide 2 kilometer. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Daar vindt u de miljoenennota en daar ziet u ook een zorgelijke kijker... de staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Ja, zij wilde zo graag iedereen overtuigen dat haar ingrepen in het persoonsgebonden budget toch echt de juiste zijn. Maar het werd een debat waar de staatssecretaris... een motie van afkeuring aan haar broek of rok kreeg. Ik weet niet wat ze aan had. Van een groot gedeelte van de oppositie. Aan het eind van het debat moest ze toegeven... dat ze tijdens een demonstratie op het plein onterecht heeft gesuggereerd... dat de zorg voor mensen hetzelfde blijft. Veldhuizen van Zanten blik terug op een optreden dat ze zelf pijnlijk noemt. Enerzijds was het een heel ingewikkeld debat over de enorme verwarring rond de ramingen en de berekeningen van het CPB. En dat, ja, dat is goed gegaan. En tenslotte eindigde het in een um, gepraat over woordkeus... waarbij ik blijkbaar op enig moment um, iets anders heb gezegd... dan ik denk dat ik de hele tijd heb gezegd. Um, namelijk, het blijft allemaal hetzelfde... Terwijl ik juist een hele grote ingreep natuurlijk doe. En enerzijds wil ik mensen geruststellen. Um, om zich niet te veel zorgen te maken. Tegelijkertijd verander ik dingen. En, ja, het zou heel jammer zijn als ik mensen dus daar... Mee in verwarring heb gebracht. En dus... snapt u dat mensen daardoor in verwarring ja, zijn? Want het gaat tuurlijk. namelijk om een heel belangrijk punt. Hè? Tuurlijk. En, en uh, juist de verwarring over dit onderwerp is enorm. De verwarring over de cijfers is ook enorm. Um, dus wat dat betreft heb ik daar inderdaad van geleerd... dat, uh, dat, ja, dat je je woorden toch op een goudschaaltje moet wegen. En uh, van huis uit ben ik dat niet gewend. Ik probeer altijd om tegemoet te komen als iemand me wat vraagt. En, ja, op alle momenten. En uh, ja, ik heb nu geleerd dat in mijn huidige functie... het heel belangrijk is om iedere keer precies dezelfde bewoordingen te kiezen... en iets minder vanuit mijn hart te praten. En dat is een wijze les en dat is ook heel goed. Politieke woorden wegen zwaarden dus? Nee, het is een, denk ik een heel ander iets. De, de mensen die op het plein stonden, daar kom ik ook voor. En uh, ik weet ook dat de dingen die ik heb... Uh, uh, geschreven hè, de maatregelen die ik tref, dat die voor hun goed zijn, het de, de best wat er uit te halen is op dit moment uit een ongelofelijke, uh, ja, verwaarloosde langdurige zorg tegelijkertijd is het zo dat, uh, dat de politiek bepaalde spelregels en gedragsregels heeft... Ja, die nog weer een hele andere dimensie met zich meebrengen. En daar hebben we een jaar geleden over gesproken toen u vroeg, vindt u het leuk? En uh, ik vind het nog steeds leuk, want ondanks vanavond weet ik dat ik toch heel veel kan doen om de zorg de goede richting in te kanaliseren. En daar heb ik zo'n avond er best voor over. Wat u de hele tijd zegt, ik wil het over de inhoud hebben, over de maatregelen. Ik wil dat mensen niet in verwarring raken. Hoor ik u nu zeggen dat u toch zelf ook een klein beetje bij heeft gedragen aan die verwarring? Nou, ik heb hem in ieder geval niet kunnen weghalen. En... Het lijkt wel, als ik naar het debat keek, alsof er soms in twee talen werd gesproken. Men begreep elkaar helemaal niet. Um, ik, ik weet niet of dat zo is. Um, ik denk inderdaad dat er verschillende um, lagen waren van, van met elkaar spreken. En um, de inhoud is één aspect daaraan. En uh, er is ook een bepaald soort uh, evenwicht en een uh, bepaald soort energie dan in zo'n uh, totale kamer... Waar ja, op een gegeven moment hele andere bewegingen ontstaan. Dat is heel spannend. En uh, ja, dat was dit keer uh, wat mij betreft uh, pijnlijk. Maar zoals ik al heb gezegd, ik heb mijn beleid met eer en geweten verdedigd. En uh, ik zal nog beter op de communicatie letten. Maar ik ga wel door met mijn beleid. Omdat ik echt de juiste bedoelingen heb. Nou, door een stof ging zijn staatssecretaris Veldhuizen van Zanten in gesprek met Marcel Bril. Zij kan met de steun van VVD, CDA en PVV door met haar beleid. Sport dan. Tom van Hek voorspelde gisteren nog dat de Nederlandse clubs in de Europa League wel eens zeven punten bij elkaar zouden kunnen halen. Tom, goeiemorgen. Dan ben ik toch blij Marcel dat als het een keer goed is <laughs> dat je dat ook hebt. Dat, dat, dat doet mij deugd. Dat doet Zo deugd. zijn wij. Ja. Want inderdaad zeven punten. De Nederlandse clubs deden het goed. Ja, deden het zonder meer uh, goed. PSV uh, niet zo geweldig. Weer Mertens, de man die altijd maar scoort al snel 1-0. Maar dat bleek wel uh, voldoende. Het meest opvallende was overigens dat er maar 13.000 toeschouwers uh, zaten. Die hebben allemaal hun geld gespaard voor uh, aanstaand weekend. Want zondag is uh, PSV Ajax natuurlijk. AZ, dat is toch wel het meest opmerkelijke. Want deze club, uh, ja, in nu weer in een minuutje of 40 uh, kleineerde ze werkelijk Malmö. Dan hoor ik mensen denken: ja, goed, Malmö. Maar Malmö was maar één. Een tiental minuutjes verwijderd van de Champions League... ...en de voorronde tegen Dynamo heb En dan hadden ze bijvoorbeeld tegen Real Madrid mogen spelen afgelopen woensdag. Dus Malmö is zo slecht nog niet. En 4-1 is daadwerkelijk een nou, werkelijk prachtige uitslag. En AZ is, is eigenlijk toch ongelooflijk hoor... ...hoe die club stand heeft gehouden na al die hervormingen de laatste jaren. En trainer Verbeek verdient nu ook wel eens een heel groot compliment... ...over de manier waarop hij deze club laat voetballen. En Twente, die zouden het het moeilijkst krijgen. Dat was ook niet zo'n moeilijke voorspelling. Hadden het ook lastig, voetbalde aardig mee... Zoals coach Adriaan ze zei, 1-1 in een uitwedstrijd tegen een Engelse Premier League club is uh, gewoon een prima resultaat. Dus de clubs kunnen met uh, veel vertrouwen naar de pool kijken. Want ze hebben eigenlijk uh, allemaal een grote horde genomen gisteravond. Nou, dat doen de paarden ook. Vandaag laatste dag ja. bij het uh, EK Springruiters. Jij bent ook thuis in de paardensport, Tom. Kan Nederland de koppositie compo behouden? Nou ja, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. De Springruiters hebben gisteren een geweldige dag gehad. Drie van de vier deden het uh, heel erg goed. Daardoor staan ze ook in het individuele klassement... Wat later dit weekend verreden wordt uh, goed, want daar tellen ook een aantal uh, rondes voor mee. Ze staan uh, bovenaan, uh, maar maar één springfoutje bijvoorbeeld voor op de nummer twee uh, Duitsland. Maar wat ook heel belangrijk is voor Nederland, Nederland miste vorig jaar met de equipe de, de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Londen, moeten dat dit weekend uh, bewerkstellig. Het is een beetje een ingewikkeld systeem met wie er wel en niet boven je eindigen, maar zoals dat nu is, kan en mag dat geen enkel probleem meer zijn. Ja, en als ze het zouden kunnen vasthouden, drie van de vier moeten dan nog een keer heel goed gaan springen vandaag... dan zou Nederland zomaar Europees kampioen... bij de springruiters kunnen worden. En dat zou toch wel na een paar seizoenen... waarin het hier en daar wat minder ging individueel... wel een heel mooi resultaat zijn. Dus uh, vandaag, de derde dag in Madrid, is heel belangrijk. Eerst naar Londen en wie weet ook nog de titel. Kijk eens aan. Nou, je hebt ons weer fijn bijgepraat. Tom van den Dek, dank je voor de horde van de miljoenennota komt SP-fractievoorzitter Roemer echt niet heen. We spreken hem zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie. Dennis mooi met heel veel lekke banden. Ja, in Dennis? Limburg, uh, Marcel. In het zuiden van Limburg op de A76 vanuit uh, België naar Heerlen. Daar staan een tiental auto's met lekke banden. Er staat ook een vrachtwagen tussen met lekke banden. Hoe kan dat? Ja, een voegovergang. Dus zeg maar een gedeelte tussen de brug... en waar je dan weer het vaste land over rijdt. Die is kapot. En dus al die auto's die er overheen zijn gereden... Die ja. hebben allemaal uh, één of meer lekke banden. Nou, Je hebt er meestal maar eentje bij je, een reservewiel dan. Uh, dus al die auto's moeten worden weggehaald door een berger. Ook die vrachtwagen, daar zijn ze tot een uurtje of negen nog mee bezig... om die auto's daar weg te krijgen. En daarna gaan ze die voegovergang repareren. Op de A76 staat daardoor twee kilometer file richting Heerlen... tussen Stein en uh, Geleen. En door die file loopt het weer vast op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... tussen Eurmond en Knoop en Kerenzijde ook twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. De overheid zou hackers in dienst moeten nemen. Want nu ontbreekt de kennis bij de overheid, bij de regering over ingewikkelde ICT-projecten. Volgende oproep komt van de hackers zelf. Ze hebben een brief gestuurd namens de Nederlandse hackersgemeenschap aan de Tweede Kamer. En wij hebben contact met uh, een van de mensen in die groep, dat is Koen Martens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het werd het uh, te makkelijk voor jullie? Uh, het werd wel heel makkelijk inderdaad. Ja, correct. En dat is zorgelijk eigenlijk? Dat is heel zorgelijk. Als je bedenkt dat de, ja, dat de overheid toch een heleboel gegevens over de burgers verzamelt. Zeker de laatste tijd wordt dat meer en meer. Ja, als je dan ziet hoe slecht de beveiliging op orde is. Ondanks uh, ja, de, de toezeggingen continu van ja, we gaan het veilig doen. Mm -hmm. uh, ja, het ontbreekt gewoon aan een begrip van wat erbij komt kijken om een systeem veilig te maken. Ja, En dat heeft gisteren maar ook maar weer bewezen. De hele ja, situatie het, rond de ja, miljoenennota. Die, die, die, die miljoenennota, dat was natuurlijk kinderlijk eenvoudig. Uh, ja, er wordt gezegd, het is een vergissing. Uh, ja, als je een systeem goed inricht, dan moet zoiets niet kunnen gebeuren. In uw brief schrijft u dat de kwestie Diginotar geen incident is... maar een symptoom van een gebrek aan controle op veiligheid van ICT-systemen bij de overheid. Uh, hoe constateren hackers dat? Uh, ja, dat is heel simpel in de praktijk eigenlijk. Uh, kijk, als, als wij naar een website gaan en, en wij zien iets wat mogelijk wijst op een, uh, ja, op een foutje in de programmering, waardoor we bij dingen kunnen die we eigenlijk niet horen kunnen, ja, dan, dan proberen wij dat automatisch uit. Het is dus een soort ja, intellectuele uh, uh, drang die we die hebben. En dan zie je soms uh, schokkende dingen, dat, dat je denkt, nou ja, goed, dan kan ik misschien uh, ergens een lettertje veranderen. Maar dat je ineens gewoon data tevoorschijn ziet komen, gegevens van, uh, van burgers. Ja, ja. Ja, en ook, ook, ook op die manier constateert u dus telkens weer dat het te makkelijk is. Absoluut, ja. Maar, maar goed, ook als je kijkt naar de grotere projecten die voorgesteld worden... de OV-chipkaart, uh, ja, dat soort grote projecten... Uh, uh, dan zie je gewoon dat de technologie die gekozen wordt al, uh, ja, al jaren bekend staat als onveilig. Um, maar dat dat daar gewoon voor gekozen wordt en mee doorgegaan wordt. Ja, en, en dan blijkt inderdaad dat dat te kraken is... Um, en dan, ja, dan, dan, dan proberen wij dat tegen de overheid te zeggen. Um, wat je vaak ziet is dan dat, dat de boodschappen wordt gestraft, die wordt vervolgd, ja... Uh, um, yeah. Dus wij worden daar ook op een gegeven moment wat terughoudend in, zeg maar. Hm. Het, wat ook wel opmerkelijk is, is dat um, het steeds gebeurt... lijkt wel bij um, uitbesteden projecten, zoals bijvoorbeeld uh, DigiNota... maar gisteren ook, hè, want dat het blijkt dan weer uitbesteed te zijn... het uh, publiceren van die miljoenennota bij een bedrijf uh, buiten de overheid. Ja. Zit, het, zit het probleem daar ook niet, dat die bedrijven niet in staat zijn uh, om uh, ja, dat hele ICT-project goed neer te zetten... om die veiligheid op peil te houden... om uh, zoiets simpels als het publiceren van een miljoenennota... Uh, ordelijk te laten verlopen? Absoluut, ja, dat voorbeeld dat is echt te knullig voor woorden. Uh, ja, je zou haast denken dat, dat is een, een, een bedrijfje dat onlangs door een... Uh, een student gestart is en uh, net uh, een halfjaartje bezig is, maar ik begrijp dat ze dit al jaren doen voor de overheid. Uh, maar het is, het is een, een gebrek aan kennis bij de overheid. Uh, ze besteden inderdaad uh, zo goed als al hun ICT uit bij, bij ja, een kleine groep bedrijven in Nederland. Uh, en dan zie je twee dingen. Enerzijds, doordat ze niet dat het begrip van die uh, beveiliging hebben, zetten ze in de aanbestedingseisen ook niet... Uh, wat, wat, uh, ...waaraan moet voldoen uh, mm -hmm. worden om, om het veilig te maken. Ja, ja, en precies. anderzijds kunnen ze achteraf niet zien of inderdaad uh, het veilig is. Ze nemen kwakkerwaars aan dat, dat het een goed systeem is... ...en nemen het in gebruik. Ja, precies. Door te weinig kennis gaat het bij het aanbesteden afval zegt u eigenlijk. Ja. Uh, uh, met behulp van de hackers gaat het misschien beter. Koen martin heeft u al een reactie gekregen? Uh, nog niet van de overheid, nee. Nou, dan wachten wij dat rustig af, samen met u. Dank. Dank u wel. Over de miljoenennota gaan we praten met SP-fractievoorzitter Emiel Roemer. Ik, Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. Maar eerst even over het pensioenakkoord. Want dat kwam gisteravond rond. Minister Kamp uh, kreeg een meerderheid achter dat akkoord. Tot grote teleurstelling van u? Ja, dat is uh, zachtjes uitgedrukt. Ja. Ja. <lacht> dat dachten wij al. Wat vindt u van de rol van de Partij <lacht> van de Arbeid? Ja, onbegrijpelijk. onbegrijpelijk. Ze hebben eigenlijk het, uh, het beste pensioenstelsel wat er uh, wat, uh, in de wereld is. En wat in het buitenland ook gezegd wordt. Nederland heeft het beste pensioenstelsel wat je maar kunt bedenken. Maar misschien wel te goed, hè? Nee, dat is niet te goed. Want het is zo schokbeschendig als je zo'n financiële crisis kunt overwinnen. Uh, zoals we dat recent weer hebben gehad. Ja, dan blijkt gewoon dat je het beste pensioenstelsel hebt wat er is. En eh, als er hier en daar wat aanpassingen zou, uh, zou moeten doen om het te verbeteren... dan uh, is er met iedereen over te praten. Maar nu is het gewoon voor 40 miljoen is het verkwanseld. Ja, nou, dan kunt u niet samenwerken met de Partij van de Arbeid op dit vlak. Um, hoe zit dat met de komende tijd uh, als we het hebben over de miljoenennota en de begrotingen die gepresenteerd zijn? Wat is u daar opgevallen en waar ziet u mogelijkheden voor uw partij? Nou ja, wat er gisteren gebeurde, dus dat is natuurlijk wel een enorme klap. Want uh, niet alleen bij ons is dat hard gevallen. Het is bij de rest van de oppositie ook als onbegrijpelijk uh, be betiteld. Bij de grootste vakbonden, die, uh, ja, die hebben waarschijnlijk vannacht geen oog meer dicht gedaan. Uh, nu, uh, nu dit zo uh, verkocht is. Dus dit is wel een enorme aderlating. Uh, wat die, valt u het zwaarst? Uh, nou, het, het zwaarste valt dat, uh, dat het hele casino gedeelte uh, dat, dat uh, pensioenfondsen me heel gemakkelijk risicovol mogen gaan beleggen. Waar de Partij van de Arbeid eigenlijk ook altijd zei van dat moeten we niet willen. Dat kan een enorm risico bijvoorbeeld voor jongeren zijn. Dat ze dat ja, gewoon wegrijden. Ik wil het even over, de, over de miljoenen <coughs> hebben, meneer Roemer. Wat was voelt u okay. het, het, het zwaarst? Ik dacht dat hij nog even over de pensioen... Nee, daar was ik uh, al wel al vanuit eigenlijk, meneer. Oh, nou, ik <laughs> nog lang niet. <laughs> nee, maar uh, nee, die, kijk, de, de miljoenennota die, de, is een voortzetting... van wat uh, Rutte eigenlijk vanaf het begin gezegd heeft... dat hij zou gaan doen, en dit is een bevestiging. Uh, en mijn grootste kritiek daarop is dat, uh, dat Nederland wel in tweeën gespleten wordt. Uh, een groot deel van de, van de mensen die krijgen uh, heel wat rekeningen op hun bordje... En mijn grootste bezwaren zijn dat eh, het wel heel erg oneerlijk verdeeld wordt. En dat de, de publieke voorzieningen eh, stelselmatig eh, afgebroken worden en steeds moeilijker toegankelijk gaat worden voor een grote groep mensen. En dat vind ik echt een totaal verkeerde ontwikkeling. Ja, dat de lage inkomens wat ontzien worden, zoals ja. wordt gezegd, eh, verzacht dat niet een beetje de pijn voor u? Nee, dat is uh, natuurlijk moet je met, uh, met ieder dubbeltje dat je erbij krijgt... voor een bepaalde groep blij zijn, maar je kijkt naar het totaalplaatje. En als je ziet dat uh, bijvoorbeeld de gezondheidszorg... Uh, dat daar het basispakket gewoon uitgekleed wordt... dat eigen risico's omhoog gaan, uh, de premies fors omhoog gaan... Uh, de zorg uh, toeslag naar beneden gaat... Uh, dat gaat betekenen dat heel veel mensen die sowieso al geen aanvullende verzekering kunnen betalen. dat die uh, de afstand tot, uh, tot de gezondheidszorg steeds verder bemoeilijkt wordt. Maar hoe zou u dan die, die allemaal stijgende kosten van de gezondheidszorg willen stoppen? Nou, je kunt er een heleboel dingen doen. Allereerst uh, kun je de kosten uh, veel beter verdelen. door een totale inkomensafhankelijke zorgpremie te maken. Dat betekent dat de, de zwaarste uh, lasten. die worden uh, eigenlijk gedragen door degene met uh, of de, de, de lasten worden gedragen door degene met, uh, met de hogere inkomens. Maar twee is, je kunt al die zorg. Um, toeslagencircus, die kun je daarmee ook afschaffen. Dat is een enorm rondpompen van geld. Heel veel mensen die daar uh, moeten controleren en, en noem maar op... doordat je het inkomensafhankelijk hebt gemaakt. Tweede is dat je de marktwerking in de zorg moet gaan stoppen. Vorig jaar is al duidelijk geworden dat alleen de marktwerking... al 300 miljoen uh, de zorg duurder maakt. De grootschaligheid, daar moeten we vanaf. Het is uh, uh, inmiddels wel duidelijk dat kleinschaligheid en de zorg verbetert. En heel veel bureaucratie weghaalt. Dus er is een enorme hoop te verbeteren in de zorg. Maar ze pakken de verkeerde dingen aan. Ze gaan het duurder maken en ze gaan het grootschaliger maken. En marktwerking introduceren. Dat is precies de verkeerde kant op. Ja. En toch, uh, we hebben nu hier ook liggen, de nota. Het is het eikpunt van het jaar. Ja. En tegelijkertijd vragen wij ons af, wat is hij waard in deze... In deze onzekere tijd, uh, zware eurocrisis die op dit moment gaande is. Hoe lang denkt u dat de miljoenennota nog houdbaar is? Nou, die blijft wel houdbaar, doordat je natuurlijk basisafspraken hebt... niet alleen over de centen, maar ook over de richting waar het gaat. En natuurlijk weet je niet wat de crisis in Europa op gaat leveren. En als, uh, nou, gaat het gaat waarschijnlijk morgen... niets opleveren, dat is juist het grote probleem. Nou ja, uh, <laughs> kijk, als, het, als Griekenland morgen failliet gaat, dan heeft dat consequenties. Uh, uh, maar het heeft pas echte consequenties als dat uh, gevolgd wordt... door een paar grote landen in Europa. Dus het is heel moeilijk in te schatten, dat is koffie kijken. Als het alleen bij Griekenland blijft, dan kan het nog reuze meevallen. Um, maar het is zo dat bij, uh, bij Griekenland... Uh, en dat staat ook in, het, uh, in de rapporten van het Centraal Planbureau... die meegestuurd zijn, uh, dat, uh, dat je eigenlijk naar schuldsanering zou moeten. En daarmee kun je heel veel ellende op gaan vangen. En het was voor mij wel een eye-opener dat ik daar moest lezen... Dat met die schuldsanering misschien wel eens uh, veel eerder gestart had moeten worden. Ik denk dat is het hele SP-verhaal wat wij al meer dan een jaar vertellen. Kijk eens aan, toch een positief punt. Emiel uh, Loor, <laughs> ja, SP-fractie. Ja, moeten we daar nog mee doen dan? Hè? Ja, dan doen we het <laughs> daarmee. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Miljoenennota natuurlijk in alle kranten. De toon van de miljoenennota is somber. En dat klinkt door in de krantenkoppen van de ochtendbladen. De kostwinnaar betaalt de rekening, schrijft de Telegraaf. Volkskrant zegt dat de crisis iedereen zal raken. En volgens de AD zijn er keiharde klappen voor de middeninkomens te verwachten. Trouw heeft het over een somber scenario. Volgens de krant heeft de minister De Jager de twijfelachtige eer de somberste miljoenennota... van de laatste decennia te hebben geschreven. Veel foto's in de kranten ook van een uiterst turbulente donderdagmiddag in Den Haag... Trouw heeft een serie foto's van druklezende fractievoorzitters. Grootste afbeelding in de Telegraaf is voor Bram Talman. Met een biertje in de hand en een computer in de andere. Een half uurtje googlen leverde de miljoenennota op. Veel Haags rumoer en eeuwige roem voor Bram. Dan naar de pers. De krant publiceert over het gloednieuwe achtweekse trainingsprogramma... van de politietrainingsmissie in Afghanistan, in Kunduz. Volgens de krant valt het nogal tegen... met de aandacht voor mensenrechten in het programma. De 15 politietrainers in Kunduz zullen tijdens de hele basistraining... 18 uur les geven in het vak mensenrechten. Dat is zo'n 4 van de totale les. Pers denkt dat GroenLinks iets anders voor ogen had... toen de partij het had over het opleiden van agenten... in kennis van civiele politieonderwerpen... zoals vrouwen-, kinder- en mensenrechten. Door een productieprobleem is er een groot tekort aan een middel tegen kanker ontstaan, schrijft het AD. Honderden patiënten met borst- of eierstokkanker lopen kans dat hun gezondheid hierdoor drastisch verslechtert. In een brief aan Nederlandse kankerspecialisten waarschuwt het farmaceutische bedrijf Janssen-Kilak... dat het door de hele voorraad van het middel Xylax heen is. En Frans KNLM gaat 50 nieuwe vliegtuigen kopen, schrijft de Franse zakenkrant Les Ecos. De vliegmaatschappij, de luchtvaartmaatschappij, zou 25 toestellen van het type Airbus A350 en 25 Boeing Dreamliners willen aanschaffen. Daarmee zou dan een bedrag van ruim 8 miljoen euro, 8 miljard, sorry, 8 miljard euro gemoeid zijn. En Frans KLM wil het bericht nog niet bevestigen. Tot slot goed nieuws voor liefhebbers van een sappig peertje op zijn tijd. Een peer per dag verlaagt de kans op een beroerte. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. Omroep Gelderland schrijft erover. Het was al langer bekend dat eten van rauwe groenten en fruit het risico op een beroerte aanzienlijk verlagen. Nu blijkt dat mensen die veel witte groenten en fruit eten, waaronder peertjes, 55 minder risico lopen op een beroerte. Na acht uur in het Radio 1 journaal meer reacties op de miljoenennota en op dat pensioenakkoord dat minister Kamp vannacht afgelopen nacht overeenkwam met de Tweede Kamer. We hebben de voorzitter van de fractie van het CDA, Van Haasma Buma, en ook Agnes Jongerius van FNV reageert erop. Leden van de Staten-Generaal. Radio 1. En de derde dinsdag in september. Leven de koningin! Hoera! Hoera! Hoera! Puntjesdag 2011. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. De troonrede. Ik ben naar de koningin aan het luisteren. Kijk, op radio 1. Ja. De Gouden Koets. <lacht> ja. Paleis einde Hoeveel prinsjesdagen heeft u al meegemaakt hier? Weet oh, jij het, 15? De daar en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Er zijn allemaal stevige maatregelen. Puntjesdag 2011.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 Ontdek het batteriecomfort in een van onze showrooms en haal het gratis badkamerboek op. Dit is Radio 1.